houdt de Nieuwe status in dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere Nederlandse gemeenten worden. In Afghanistan is een Britse hulpverleenster gedood door haar ontvoerders. Dat gebeurde tijdens een reddingspoging door Amerikaanse militairen. De 36-jarige vrouw werkte voor een Amerikaanse hulporganisatie. Twee weken geleden werd ze ontvoerd in de oostelijke provincie Kunar samen met drie Afghaanse collega's. Ze werden eerder deze week vrijgelaten. De Britse minister van buitenlandse Zaken spreekt van een tragische afloop van de reddingsoperatie. Volgens hem verkeerde de vrouw in ernstig gevaar en lag haar beste kans om te overleven in een reddingspoging. Het weer vrijwel overal zonnig, alleen in Zeeland nog wat laaghangende bewolking. Op de Wadden een vrij krachtige oostenwind en een middeltemperatuur van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen zonnig, maar wel koeler. Dit was het NOS Journaal.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 De Zandvoorts Radio met Slippery People. Voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even naar vieren. Welkom bij derde en laatste uur alweer, Daan. De tijd vliegt weer voorbij. Ja, echt wel. Hard. Echt wel. Wel ja. echt hard. Zeker weten. Wat gaan we nog doen vandaag, Rob? Nou, we gaan heel wat doen. We gaan nog bellen met Ron Brouwer, want morgen is het rondje dorp. Zo'n kroegentocht. Ik meen dat er 14 of 18 kroegen maar liefst deelnemen. Ja. En dan moet ze allemaal opdrachten uitvoeren en zo. Nou, Ron is de organisator daarvan en hij weet er alles over te vertellen. Oké, okay, leuk. Verder hebben we een gesprek met uh, Roy van Buringen. Hij is uh, de organisator van het Kunstenstein. We hebben de afgelopen keer weer genoten van het Kunstenstein bij het muziekpavillon. Maar dat gaat niet meer door volgend jaar. Nee, dat is vervelend hè. Ja, we willen graag weten hoe dat komt. Vragen ze dadelijk aan uh, Roy van Buringen even nou half vijf. Verder het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd tegen Amsterdam-AFC... We spelen vandaag thuis 0 tegen 0, nog steeds de tussenstand. En uh, Jan van Ess uh, neemt slot uiteraard ook van, voor ons mee. Ja. En dan het circuit. Het laatste stukje van circuit van Jaap Koper. Uh, de, uh, welke, welke schema hebben we dan? De finale race oh, ja. Je wilt weten welke race ja, er is. Natuurlijk. Ra ja, wou, wou, wou, wou. Ik ben al bezig. Oh, Rustig je bent er bezig. Gaan we kijken. Goed. Heel goed. Ja, daar ben ik ook voor, hè? Nu hier tegenwoordig. De Toerwagen Diesel Cup ja. hebben we. Een race en we we over 100 minuten, dus die kunnen we niet eens helemaal meer meenemen. Nee, maar dan we kunnen we wel een klein stukje. En dan uh, vraag ik aan Jaap hoe de, hoe, de, hoe de situatie daar op circuit is nu. Dat bedoel ik. Reden genoeg om te blijven luisteren naar de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. zaterdag. Is it just the ball?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 Kwart over vier geworden. Je luistert naar de Zonvoortse Radio. Soft op zaterdag bij je tot aan vijf uur. En we gaan weer snel over naar Johannes voor het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd vandaag. SV Zonvoort speelt tegen AFC. Die boys uit Amsterdam. En hoe gaat het met onze eigen Zonvoort boys? Nou, Joop? ik zal je eerlijk zeggen, we uh, gingen net door het oog van de aal. Het scheelde heel erg weinig. Want uh, een van mijn favorieten, zoals ik wel op laten blijken. die maakt echt een verdedigende fout, waardoor de centrumspits van uh, AFC, en dit is Martijn Stronks, uh, echt een tot van een kans had, maar gelukkig voor Zandvoort het vissier niet op scherp had staan. En die bal uh, van de meester die 5-6 uh, naast de doelschoof, terwijl hij als hij iets beter had gemikt uh, zomaar Zandvoort uh, diep in de probleem had kunnen brengen. Uh, maar dit is nou die hele wedstrijd. het heeft zo goed als geen, geen kansen gehad. Uh, AFC um, 1-2. Soms misschien 1. Het is nog steeds die hele lieve wedstrijd. Die, uh, die uh, uh, ja... Min of meer op dit moment een beetje slaapwekkend begint te worden. Uh, gelukkig spelen we nu in de... Even kijken, ik denk 89e minuut zo langzamerhand. Uh, dus het is bijna afgelopen deze... Ja, bestraffing wil ik net niet zeggen. Maar het is wel uh, uh, zorgwekkend dat het hier op de mat legt. Maar ook eh, ASC, ASC laat ik eerlijk zijn jongens, is de club van Amsterdam, dat is niet ASC, want alle Amsterdammers die willen voetballen en ook gevoetbald uh, hebben en ook voetbald hebben, spelen bij ASC. Dat is er niet in het eerste, of zeker in het tweede of in het derde. En het maakt niet uit het of het zaterdag zaterdag of de zondag is, maakt helemaal niks uit. ASC is de club van Amsterdam. Goed, de bal gaat zojuist over de achterlijn uh, van de Zandvoort. Jorrit uh, Schmid mag daarom die bal weer in het veld uh, laten brengen en dat laat hij doen door uh, Gieraj Kol. Uh, ik weet wel dat Joris uh, uh, Schmid liever niet uitschiet omdat hij uh, heel zwakke liezen heeft. Maar hij kan tot ver voorbij de middellijn heel erg scherp ingooien. En wat dat betreft lijkt hij op uh, de oude keeper van PSV, Gomez, die dit ook flikte. Echt een meter 65 bij de middellijn en echt in de voeten gooien. Dat kan Joris uh, Schmid ook en daar is hij heel erg goed in. Zandvoort is ondertussen de bal kwijtgeraakt hier op het middenveld. En dat betekent dat er nog maar een paar mannen achter de bal staan. En dan gaat de vissen bijna het fout, maar kan het gelukkig nog terugkrijgen. En dat transporteren maar niet in de voeten van de Zandvoort spelen. AFC kan blijven bouwen, Overtreding. Nee, het blijft in balbezit. Uh, gaat daar een schot verplegen? Oh, of. Nou, wat zal het zijn? 5-6 naast het doel van Schmid. En dat betekent dat Zandvoort die bal weer in het spel mag brengen via een uh, vrij, vrij intrap vanaf de 5-meterlijn. Bol gaat nu terugkomen naar Schmid en opnieuw gaat Gira dat doen. Ondertussen tellen we de laatste minuut in ieder geval van deze wedstrijd officieel op de, mis officieel, officieus, op de scorebord. Want officieel is het natuurlijk het vlokje van de scheidsrechter en die heeft dan niet afgefloten. Er zal niet echt veel bijkomen, denk ik. Ook in die tweede helft is er slechts een enkele keren verzorging geweest. Er zijn ook geen uh, uh, tijdens het spel uh, uh, wissels geweest. Dus uh, die halve minuut per wissel die je normaal gesproken een scheidsretter bij mag tellen, die gaat niet op deze vliegen. Opnieuw, eh, AC in balbezit op de middenlijn. Eh, wordt breed gespeeld naar de linkerkant. Nog een keertje doorgaan en daar staat Cole. Die staat, probeert daar die speler tegen te houden. Verdeelt een beetje raar, een beetje verkeerd op de plaats. En dat blijkt ook wel, maar hij kan het toch afpakken. Maar over, het, over de zijlijn, hij kon niet meer eh, starten. Hij kon niet meer reageren op de afgepakte bal. Die rolt eh, tergend langzaam over die zijlijn en AC heeft ondertussen ingegooid. We gezien aan de rechterkant van het veld. Wordt breed gespeeld. Staat nu in het midden. De centrospits. Uh, uh, moet ik even kijken hoe die ook heet. Uh, Strongs. Die speelt er nu naar de andere kant. Uh, heel breed spel van de AFC. Gaat het 16 meter gebied in hier? Nee. Het is daar uh, een over. Die kan afpakken. En Billy Visser. Die probeert daar inderdaad. Dat lukt ook. een um, vijfse rikkers te bereiken. Rikkers. Drie tegen vier. Dat gaat hij doen. Hij speelt hem af. Naar uh, Michel Daan. De Haan. De slechte bal. Haan is... Uh, ja, die is toch duidelijk aangeslagen. Hij is nog niet helemaal op het, uh, het pijl dat hij uh, ooit heeft gehad. Uh, hij heeft een beetje moeite deze wedstrijd. In ieder geval om de bal te krijgen. En als hij hem heeft om in de ploeg te houden. Laat staan dan nog een kans te creëren. Dat lukt niet echt. Uh, hij moet toch echt wat scherper gaan worden. Maar dat, het zal uh, tijd vergen. En wedstrijd uh, minuten vergen. Om dat uh, weer voor elkaar te krijgen. Hij is tenslotte ook nog uh, ingevallen in de eerste helft. Voor Bas Lemans, Die gebaseerd is geraakt. Dus hij speelt opnieuw weer niet een hele wedstrijd. Maar uh, is later ingevallen en heeft nog niet veel kunnen laten zien. Terwijl hij vorig jaar toch voor Zandvoort heel erg belangrijk was en heel veel doelpunten gescoord heeft. Nu hebben we hebben geweest van AFC. Hier wordt de, de, de, rechter, de wordt door Billy Visser neergelegd. Dat betekent een vrij schop, de hoogte van het 16 meter gebied, helemaal aan de zijkant van het veld voor AFC. En de Bot van de Kans, gaat die bal komen? Dat is nog genomen. En die wordt door Jonkeur over het zijlijn gewerkt. En dat uh, het is zelfs nog helemaal de duim ingewerkt. En de schrijfzichter vraagt om een nieuwe bal. Uh, die de AC opnieuw in het spel mag gaan brengen. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. Uh, daar gaat, duurt iets te lang, denken. Ja, de die uh, accepteert er niet. Moet ingegooid worden. Geen vrije schop. Nu zijn er twee ballen in het cel. Dat mag al helemaal niet, natuurlijk. En opnieuw zal er een sluitsignaal komen. En het zal één bal moeten verdwijnen. Dat gebeurt dus nu ook. En de AC mag de bal gaan ingooien. Wel ver op de rand van de 16 meter gebied, in de 16 meter gebied zelfs. Strongs, raakt die bal kwijt, maar wel een eigen speler. Nog steeds AFC in balbezit, dreigend voor het doel van Joris Smit. Willy Visser, die probeert daar een slijding te maken, die mist hem. En dat betekent dat uh, hier Petter moet ingrijpen. en Koper doet het goed, want hij stopt de man af... ...die hier die, die bal probeert voor het doel te krijgen. Opnieuw AFC, nee. Het is uh, Remco Ronde, die speelt dan Michel de Haan in, en die wordt heel grof gepakt daar. Uh, Schijt zetten laat de kaart op zak Of niet Nee inderdaad gaat de gele kaart komen Het was ook een behoorlijke overtreding op de middenlijn Op Michel de Haan Die dreigde door te breken uh, Dus nu is het spel weer helemaal uh, gestopt De verdediging van AC kan zich herpakken En Sandvoort moet opnieuw de bal gaan opgebouwen Jonkeur Keur gaat dat doen op de middenlijn En uh, legt de bal heel secuur neer Ik tel nu al bijvoorbeeld de 92e minuut op dit moment Dus dat kan elk moment gebeurd zijn en de Haan, nee, het is Jonkeur die de bal gaat nemen. Keur, ga vertrap naar de Haan. Mist, Keil mist. AFC, kan wegwerken. En opnieuw de Haan, die brengt hem opnieuw in. En daar is, Oeh, die kan er niet niet bij komen. Die kan er niet niet bij komen. Dat is Michael Keil, die kon net niet bij die bal komen. Anders was hij alleen voor de keeper van AFC verschenen. Dat gelukt niet, niet. En die bal gaat nu over de achterlijn. Waardoor AFC opnieuw de bal kan in het veld kan brengen. AFC, nu de heeft de bal, de bal geschopt en het is, uh, even kijken. Michael Kaap probeert die bal af te pakken, lukt niet. AFC nog steeds in bal bezit, midden van het veld. Nu met twee man aan de rechterkant tegen, alleen Kira Kool, Kool die, die zit ernaast, die zit er helemaal naast. Nou is alleen als Sean Keur tussen uh, Keur en de, in de, in de doelijn en daar wordt nog net aangetikt. En opnieuw Keur, die bal die, die raakt weer weg en Pilscher, die probeert hem weg te koppen, komt in de, hand, in de voeten van een speler en... Ik heb geen idee wat hier gebeurt, want Billy Sisser, die speelt de bal alles en iedereen van AFC, is er van overtuigd dat het een overtreding is. Schijnt ze de ook van een overtreding. Ik vind het een beetje typisch, maar ze willen graag die bal op de slip hebben, dat lukt niet, want hij legt hem buiten het 16 meter gebied. En uh, AFC dus een, uh, een, een goede kans uh, voor Joris Smit gezien aan de linkerkant. Kijkt dus tegen de zon in, moet ik zeggen, dat is ook erg vervelend. En uh, AFC krijgt nu een dot van de kans om toch nog ...deze wedstrijd binnen om af te sluiten. Het zou niet terecht zijn, want het is een echte slaafblikkende wedstrijd geweest... ...alleen de laatste paar minuten dat je kan zeggen dat er is enige strijd. Het is uh, nog niet ver de strijd. Hij wil de muur op afstand hebben en wachten tot het sluitje van de Arbiter klinkt. De arbiter neemt nu afstand van de situatie. Kijken, daar gaat die bal komen. Er wordt met, uh, rechts, nee, met links geschoten vanaf de rechterkant. Een lage bal, stuit op de muur, toch nog een AFC-bezit. Uh, Remco Ronde, proef je die bal weg te krijgen... En daar gaat opnieuw iemand in de, in de fout. En daar, oh, dit gaat dit is knokken. John Keur, dat kan helemaal niet. Die man die is de rust zelf. Die werd gepakt daar. Die kreeg ook die vijf schop tegen. De scheidszetter bekijkt uit de afstand. En die fluiten niks. aan aantal mensen die moeten bij hem komen. Onder andere Michael Kaal. Die zal waarschijnlijk een gele kaart krijgen. Want die deed het ook. En Michel de Haan waarschijnlijk ook. De Haan is nu bij de scheidszetter. Er wordt een rode kaart getrokken van Michel de Haan. Ongelooflijk. Ik denk dat het niet terecht is, maar hij reageerde wel na het fluisteren van die scheidsrechter op de speler van de AFC. De Haan kan vertrekken met rood. En Zandvoort staat in die laatste periode daar nog met 10 man. Terwijl de bal uh, op een metertje of, dat zal het zijn, 3-4 van de 16 meter die er neergelegd gaat worden. En de scheidsrechter een vrije schot laat nemen. Door het naar iets verder. Het is een 6-7 meter. En de bal uh, ligt op een 5-6 Nee, 6-7 meter. Muur van Zandvoort, 5 man in. Maar je moet eerst wachten tot de Haan weg is. De Haan moet van hetzelfde al helemaal. Dat doet hij tergend langs en daar schiet je helemaal niks mee op. Want die bal zal toch genomen moeten gaan worden. En je hebt nu helemaal die rode kaart. Dat betekent in ieder geval dat de Haan volgende week niet kan gaan spelen. Ook niet als invaller. En uh, dat is gestreept door de rekening van de technische staf van Sanford. Er gaat weer wat gebeuren. En opnieuw is het die... Ah, dit gaat niet goed. Dit is Giraikol. Kool schopt iemand gewoon onderuit. De spits, ik had het over die strongs, die wordt onderuit geslopt. Schijf zet een fluit Teg keer. Er gebeurt helemaal niks. Spelers luisteren niet. Ze zijn helemaal geëmotioneerd. Lopen te duwen, te trekken en te slaan. Schijf zet er weer afstand van het gebeuren. En, en, en kijkt gewoon wat er gaat gebeuren. En laat zich nu uh, adviseren door een speler van AFC. Dat begrijp ik niet. Dat kan ook eigenlijk niet. Hij moet uh, gewoon zelf bepalen wat er aan de hand is. Uh, de begeleiding van Zandvoort is dus in hetzelfde. Ook dat mag niet. En bestuurslid van Santwoord instelt ook dat. mag niet. Maar goed, dat heeft waarschijnlijk de scheidsrechter op dit moment niet in de gaten. Hij neemt afstand, hij vraagt niks aan de mensen. Wij zeggen: even kijken, dat is Remco Ronde. En dat is uh, de aanvoerder. En dat is die Strongs, die Martijn Strongs, uh, die uh, bij hem moeten komen. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Hij, uh, hij praat met ze. Ik heb nog geen taak in zijn handen gezien. Het zou uh, verbazingwekkend zijn als hier niks uit voortvloeit. Misschien dat er nog wel een rapport gaat komen, maar dat kan ik nu nog niet bepalen. Uh, nog Steeds is hij in gesprek met de aanvoerders van beide teams. Hij uh, kijkt op zijn klokje, ja, hij kan ook zeggen van ik stop er nu mee. Maar hij kan ook zeggen van we laten in ieder geval die fijne schop toch nemen. En dat uh, inderdaad, ik zit hier naast de echtposter, een oud, uh, heel oud voetballer die alles van voetbal weet. En die zegt ja hij moet hem nemen, maar natuurlijk heeft hij gelijk. Die bal moet inderdaad genomen worden, want er was al voor die Schimmerselingen, dat uh, die bal daar op die plaats neergelegd werd. En nog steeds is die scheidsrechter met die twee aanvoerders bezig. Heel ver van de spelers af. Er gaat weer geduwd worden daar. Het is Patrick Koper die nu loopt te duwen. Doe dat nou niet. Die jongen mag daar gewoon staan. Hij wil iemand wegduwen voor de muur van Zandvoort. Ja, kijk, dat wordt nu goed opgelost door Sean Keur. Die gaat weer voor die man staan. En nu staat die man weer voor die muur van Zandvoort. Goed, de die klikt op zijn klokje met negen passen af. 9,15 meter 15 moeten dus zijn volgens mij. En die muur betekent dat het nog een metertje naar achter moet. Uitermate spullen. Joris Swiet is natuurlijk bloedneveus. Die springt van de ene hoek in de andere. Zet zijn muur op de juiste plaats neer. En gaat weer naar de andere kant. En staat tegen die zon in de kijk. En dat had ik net al gezegd. Dat is gevaarlijk. Het wordt nog steeds hier gefloten. om de scheidsrechter zal eens een signaal moeten geven. Hij heeft dus blijkbaar geen kaarten, te aan iemand. Daar is het fietsigaal. En ik denk dat het, het laatste fietsigaal is voor, voor het laatste, voor de einde oefening... En die bal die kist toch af voor Zandvoort. Hij laat toch nog de corner nemen. Nee, hij vliegt af. Het is afgelopen. Zandvoort speelt 0-0. Uh, het is uh, weliswaar 0-0. Ik heb al eerder gezeten en gezegd... de punten zijn schaars voor Zandvoort. Zandvoort pakt in ieder geval weer een punt. Dat sowieso. Maar het was uh, met name op het eind niet op de juiste manier. Ja, jij had het over een uh, lieve wedstrijd, Joop. Ja. Dat bal... Nou ja, het, het, het, het venijn zat hem dus in de staart. Dat tot, de hele was een wedstrijd, totdat de vlam in de pan sloeg. Ja, En dan kan het zo maar eens heel raar aflopen. dat dus is nu ook gebeurd. Het begon met die rode kaart van uh, Michel de Haan. En nogmaals, ik heb niet gezien waarom hij rood kreeg. Maar daar zal ongewijfeld de scheidsreffen zijn redenen voor hebben. Uh, ik heb uh, geen twijfel om uh, te zeggen van dat deze man dat niet goed heeft gedaan. Zandvoort uh, heeft één punt erbij. Uh, ik denk dat dat... Uh, dit was het middag Dank Dankjewel Joop Verres vanuit het uh, voetbalcomplex van SV Zandvoort. Tot de volgende keer. Graag tot dan. Tot dan. Op de Zandvoortse radio hoorde je de single van Wamek en Wamek en t Drops. Nou, als je juist hoorde van Joop van Nes, de wedstrijd van vandaag tegen AFC uit Amsterdam. SV Salford 1, daar hebben we het dan over, is geëindigd in een 0-0 eindstand. Dus dat betekent één punt voor SV Salford. Nou, Salford 4 heeft het veel beter gedaan, want die speelde tegen Edo 3. En de eindstand van die wedstrijd is uh, 8-3 geworden. Ja, een mooie overwinning dus voor Salford uh, 4. Van het voetbal gaan we over naar iets heel anders, namelijk het kunstenstein. Aan de telefoon hebben we Roy van Buringen. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja, uh, leuk dat het ook even geboren. <laughs> Wa waar ben je nu? Want je moet zo dadelijk om vijf uur programma doen, of niet? Uh, nou, dat uh, Ruby uh, Nicola, die komt uh, zo meteen naar de studio en die... Uh, je gaat natuurlijk het programma gewoon doen. En op dit moment sta ik in Haarlem uh, achter de knoppen bij een uh, verjaardag voor Piet en Ellie. Die heel erg fans zijn van Entertainment voor you. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, okay, dat is super om te horen. Ja. Hé hey Roy, ik werd van de week opgeschrikt door een nieuwtje. Ja. Kunstenstein zou niet meer door kunnen gaan op het uh, uh, paviljoen. Ja, ja, heel kort, uh, kort om de bocht. het uh, cultuurfonds heeft uh, de stekker uit het uh, Kunstenstein getrokken. Oh, ook wel een beetje op een hele rare manier. Je krijgt niet even te horen van, uh, luister Roy, we gaan niet meer verder met kunststijn. Nee, je, krijg, je moet er zelf om vragen, helaas. Uh, ja, dat brengt natuurlijk wel een beetje boosheid met zich mee, want, en teleurstelling. Want uh, na drie jaar kunststijn hebben we georganiseerd, eerste jaar met Joyce Meister, Twee, tweede jaar en derde jaar uh, namens On Airyfant. ...hebben we dus echt altijd met uh, plezier gedaan. En, um, en dat, uh, dat is gewoon heel erg uh, jammer. En uh, de, ook de gewoon teleurstellend... ...dat uh, zo'n mooi evenement na drie jaar uh, moet stoppen. Ja, want jij hebt het niet alleen maar met enthousiasme gedaan... ...maar er zijn ook heel veel talenten uit voortgekomen. Ja, je hebt heel veel uh, tijdens kunststijnen afgelopen... Ja, ...dit jaar dus bijvoorbeeld uh, hebben we alweer heel veel kunst... ...deelnemers uh, ja, gekregen die je die later weer, dan weer op televisie ziet bijvoorbeeld... ...bij X-Factor of Idols of The Voice. En uh, ja, het is gewoon heel erg jammer uh, om te zien dat, uh, dat jij iets moois organiseert in Zandvoort... ...wat altijd een succes is geweest en wat eigenlijk ook altijd het plein volbracht. Want de raad het plein was elk jaar weer bommetje, bommetje, bommetje vol uh, hier in Zandvoort. En, en dat... Dat, ik snap ook niet, uh, de reden was ook dat ze het uh, niet meer zouden doen, het uh, zijn, is uh, dat het geen kwaliteit heeft. En uh, ik neem aan, als jij een talentenjacht organiseert, dat uh, de talenten, sommige hebben heel veel kwaliteit, sommige hebben wat minder kwaliteit. En daar moet je ook mee aan een talentenjacht. Je ziet het ook bij dat Sommige zingen het heel erg knijpervals. En uh, later uh, de andere zingen weer hartstikke goed. En dat is een talentenjacht. En uh, dus, uh, ik denk niet dat het wat met kwaliteit te maken heeft, dus ik denk dat we uh, dat dat de gewoon geen verstand hebben om uh, mensen te entertainen op het Raadheidsplein. Dus dat uh, denk ik gewoon heel erg. En dat vind ik heel jammer om te zeggen. Maar als je kijkt naar afgelopen seizoen, uh, de muziek of, of eigenlijk afgelopen twee jaar, uh, is het uh, zwaar naar beneden gegaan in de entertainmenthal. Het eerste jaar is helemaal top en het derde jaar en het, het tweede jaar ja, heel erg minder. En dat is gewoon jammer. Ja, het is natuurlijk uh, jouw mening dat het, uh, dat het gewoon thuis hoort op het, uh, op het plein, maar het overzet denkt daar waarschijnlijk uh, anders over. Is ja, het niet maar... zo dat je bijvoorbeeld ook gewoon uh, naar een andere locatie uh, kan uh, gaan uitwijken? Ja, wij uh, zijn nu aan het kijken voor eventuele andere locaties en misschien andere Sponsor. Dat zou natuurlijk heel erg uh, mooi zijn, maar uh, ik vind dat het kunsttijn uh, in een muziekpampioen thuis wordt. En dat vind ik niet alleen, want er wordt zelfs binnenkort gevraagd uh, door, uh, door onderweren GroenLinks en uh, sociaal antwoord uh, gevraagd in de politiek. Dus, um, ja, dus ik, ben, ik ben niet alleen die daar niet mee eens met deze situatie. Oké, okay, nou heb ik ook een keer van jou vernomen dat er best andere gemeentes ook heel erg veel interesse hebben voor het kunstenstijn. Dat klopt. Uh, voor volgend seizoen uh, zijn we aan het kijken om het op uh, meerdere plekken in uh, Nederland te gaan doen. Dat het een beetje een uh, ja, een heel gezellig Nederlands evenement uh, gaat worden. En waardoor je ook de kans geeft om naar de mensen toe te komen. Dat is nog steeds uh, in de planning, waaronder Velsen en uh, Amsterdam. En uh, daar gaan binnenkort gesprekken over komen om het ook daar te organiseren. Maar het uh, kunstverstijn hoort natuurlijk ook in Zandvoort, want daar is het begonnen. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus als, uh, als mensen trouwens uh, ideeën hebben, Roy, ik neem aan dat ze van harte welkom zijn bij je. Als ze je, ja, je, je daarbij hoor. willen helpen. Ja, gewoon even bellen naar 06-19-42-70-70. En dan kunnen we het kunstverstijn mogelijk nog behouden voor uh, Sotvoort. Dat zou uh, heel erg uh, mooi zijn. Oké. Okay. Roy, ik wens je heel veel succes met het behoud van het uh, kunstverstijnen in Zonvoorts. We gaan ervoor, hè? En ga een lekker feestje bouwen, Daniel Haarlem. Dat gaan we zeker doen. Bedankt voor jullie tijd. Oké, okay, dankjewel Roy van Beuringen vanuit Haarlem over het Kunstenstein. wat waarschijnlijk volgend jaar niet meer doorgaat hier in Zalvoort. Nou, van de week hebben we kennis genomen met veel, veel schrik, zeg maar... van het overlijden van Anthony Kamerling. Hij heeft zelfmoord gepleegd en dit plaatje maakte hij onder de naam Hero. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.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 Dat was de single van Anthony Kameling en toen ik jou zag, die hij maakte onder de naam Hero. Nou, we gaan snel over naar het volgende item. We hebben Ron Brouwer aan de telefoon. Goedemiddag, Ron. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. We hebben het allemaal vernomen in de media. Morgen is er weer rondje dorp. Gezellig, hoor. Helemaal gezellig. Wat gaan we morgen allemaal uh, voorgeschoteld krijgen? Ja, dat is natuurlijk een geheim, hè? Dat, uh, dat gaan we niet vertellen. Ja, elk jaar probeer ik dat weer uh, voor jou ja. te ontlokken, maar het lukt me steeds weer niet. Inderdaad, <laughs> <je> elk jaar. <laughs> nee, vertel eens, wat gaan jullie bijvoorbeeld in uh, Louder en Hardy doen? Uh, nou ja, dat is niet leuk om te vertellen. <laughs> dat, dat, het lukt weer niet. Ah, Ron, kom op, eentje kan je dat er wel vertellen? Kom op, eentje. Uh... Dat kan ik niet doen, want dat vind ik uh, niet leuk voor de cafés die meedoen. Nou, jij hebt helemaal gelijk. Even het principe van Rondje Dorp. Wat houdt het in? Uh, Rondje Dorp houdt in dat je je inschrijft bij een uh, café naar keuze die meedoet met het Rondje Dorp. Dus uh, je eigen stamkroeg of, uh, of een andere café. En daar start je uh, zondagmiddag uh, voor 1 uur, of om 1 uur. En dan krijg je een stempelkaart mee en een routebeschrijving en dan ga je volgens die routebeschrijving al die café's langs en bij elk café heb je een opdracht en, en die moet je uitvoeren, daar krijg je punten voor en, uh, en een stempel op je stempelkaart en zo ga je alle café's af. En een mooi t-shirt weer wat je mee krijgt? Oh, t-shirt uh, krijg je sowieso weer aan natuurlijk, want uh, zo herkent iedereen uh, het rondje dorpganger uh, in het dorp. Helemaal goed. En nu heb ik begrepen dat jij enorm veel uh, deelnemende cafés uh, dit jaar hebt. Ja, daar schrok ik ook een beetje van. Maar uh, ah, ik begin er een beetje aan te wennen. <laughs> ik zit al uh, geestelijk in me voor te bereiden hoe dat gaat. Maar dat zijn er zeventien. Zeventien? Uh... Ja. Jo, Als je aan het eind van uh, al die cafés bent, dan uh, kan je geen boel of bamje zeggen nou, volgens mij. <laughs> gewoon uh, kleine biertjes drinken, dan komt het helemaal goed. Ja, oké. Okay. Dat is mijn tactiek. <laughs> nee, nou, nou is het morgen dus al. Kunnen mensen zich nog steeds inschrijven voor Rondje Dorp? Uh, er zijn al wat plekken. Hoor. Want het gaat natuurlijk om de T-shirts. Meedoen kun je sowieso. Maar uh, of er dan nog genoeg T-shirts zijn, dat is nog maar de vraag. Uh, we hebben nog wel wat extra. En sommige cafés hebben ook wat extra besteld. Dus, uh, maar uh, ja, hoor, als je mee wilt doen, kan het altijd. Oké, okay, nou noem ze, noem ze eventjes op. Je hebt het waarschijnlijk niet voorbereid. Maar uh, noem even de namen van de cafés ja. waar je langs kan gaan. Die vraag had ik al verwacht. Oh, toch wel? <laughs> uh, daarom sta ik ook in het toilet, want daar hangt de poster. <laughs> Ruikt het lekker, daar? <laughs> Nog wel. Oké. <Okay. laughs> <laughs> Even kijken, we gaan uh, naar Tooby, Café Alex, Café Bluis, Chin Chin, De Lamstraal, De Scharrel, Veem 4, Gezellig, uh, Harlekijn gaat niet door. Die doet niet meer mee. Uh, de Klikspaan, Lauro en Hardy, Oomstee, Piripi, voor, de Williams, Krancafé XL en de Jengs Saloon. Dat waren ze. Zo. Ja, dat is een hele rondje. Hè? Dat betekent volgens mij ook dat je heel veel deelnemers gaat hebben dit jaar. Nou, inderdaad. Dit jaar hebben we een record aantal deelnemers. Bijna 200. Oké. Okay. En uh, daarom hebben we ook gevraagd uh, of we de Haltestraat, mo uh, Haltestraat mogen afsluiten. Want de uh, meeste cafés zitten aan de Haltestraat. En dan wordt het een beetje rommelig natuurlijk. Uh, en gaat het gebeuren? Morgen de Haltestraat afgesloten? Van 12 tot 6. Ja. Kijk, dat zijn goede berichten. Ja, precies. De, de gemeente was erg uh, uh, ja, flexibel daarin. Dus dat uh, is heel mooi. Nou, dat gaat weer een heel groot uh, feest worden morgen vanaf 1 uur. He. Zij gaat het uh, los? Vanaf één uur gaat het los. En uh, je moet proberen een beetje rond een uur of steeds weer in je café terug te zijn. Uh. En wat kost het als ik uh, wil deelnemen? Uh, 10 euro. 10 euro. En dan uh, krijg je de t-shirt er gewoon ik bij. Ik krijg je t-shirt en de hele routebeschrijving, alles erop en eraan. En dan, uh, dan mag je bij elke uh, kroeg mag je dan een uh, opdracht vervullen. Oké, okay, nou heel spannend. Dat ben... komt een hele leuke opdracht, geloof mij nog maar. Ik ben heel erg benieuwd en uh, ik ga het meemaken morgen welke opdrachten jullie allemaal krijgen. Is goed. Dus... Anders, bel, anders bel je me morgen uh, nog even op. En dan uh, kan ik even vertellen wat we al meegemaakt hebben. Nou, dat gaan we zeker proberen, Ron. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel en heel veel succes met de voorbereidingen. Oké, okay, dankjewel. Hè. En nu snel naar het toilet, hè? Oké. <laughs> Oké, okay. okay, hoi. Dat is juist van Ron Brouwer van Lauro en Hardy. Je kan morgen nog gewoon gezellig gaan deelnemen aan Rondje Dorp. Oh, dat wordt weer een feest vanaf 1 uur. Deelnameprijs is 10 euro. En dan krijg je zo'n mooie Rondje Dorp t-shirt erbij. Nou, alleen maar al voor dat t-shirt zou je het gewoon gaan doen. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Aanmelden kan trouwens bij jouw favoriete café. Tot slot van deze uitzending gaan we nog een keertje terug naar je aapkoper op Circuit circuitpark Zandvoort. Want daar rijden ze rond, de Toerwagen Diesel Cup. Ja, en ik doe een rondje circuitpark. Dus, De rondje circuit, uh, altijd gezellig. Ja, en morgen doe ik dat nog een keer. En dan uh, ga ik uh, daarna nog een rondje door het dorp heen uh, lopen. Dus uh, dan uh, heb ik wel genoeg rondjes. O, dat wordt een zware zondag. Dat wordt een zware zondag. Nou ja, voor 10 euro. Ik weet niet wat je daarvoor krijgt. Maar uh, misschien een, uh, een, een stempelkaart. En uh, dan moet je ook nog maar afwachten dat je alle stempels hebt, hè? Want we weten allemaal hoe het met Piet Kleine afgelopen is als je één stempeltje gemist hebt. Ja, dan gaat het niet goed. <laughs> <Nee>. <laughs> goed, maar uh, we hebben die toerwagen die Cup. daar zijn ze uh, ook. Bezig met uh, een aantal rijderswissels uh, uh, toe te passen. Ik moet één kleine correctie maken. Wat betreft de Legend uh, Cup uh, van net. Ik zei dat Campus uh, als derde was. Maar dat bleek dus niet het uh, geval te zijn. Dat was Jeroen van den Heuvel. Die uh, was uh, de man uh, die het uh, rijtje completeerde van de drie. Die uh, ja, reden, zeg maar. En Campus zat daar vlak achter. Dus uh, geen podiumplek uh, voor. Uh, de man, de, de programmamaker, de Reunie. En ook de schrijver van het boek Inhaalrace. Om al wat uh, uh, namen erop los te laten. Nou, wat uh, hebben we allemaal uh, gezien uh, daarna? Nou ja, ik zei al. het Kalf uh, zetten gelijk meteen uh, de Mustang aan de kant. Want daar was een binnenbrandje uitgebroken. Uh, Gelukkig uh, hadden ze dat snel onder controle. Maar de vraag is. Want is het dan uh, nog uh, misschien funest voor de wedstrijd van morgen? Nou, dat is uh, ook precies wat Kalf ook na afloop van de wedstrijd hier. Tegen Rob Peters ook zei, de dus speaker van ja, het is te hopen dat het allemaal nog te herstellen is. De wedstrijd werd overigens gewonnen, dat hebben jullie waarschijnlijk ook meegekregen door Jeroen Blekemolen. En die rijden nu samen weer, Jeroen Blekemolen samen met Peter van der Kolk, maar nu in de toerwagen Dieselcup Cup. kwamen niet echt lekker weg bij de start. Er werden zo een bork aantal plaatsen ingeleverd. En uh, dat uh, bracht de heren nu uh, ergens een ergens plek, nou wat zou het zijn, achtste, negende, in die richting moeten we het zoeken. Uh, wel uh, kunnen we zeggen dat uh, het duo Cox en Frank houdt. Uh, Peter Cox uh, die vroeger uh, internationaal heel erg uh, goed bezig uh, was uh, geweest uh, op het gebied van toerwagensrijden. En hij heeft zelfs ook 24 uur van Allemans uh, ervaring. Hier rij je voorop. En vorige keer uh, reden de heren buiten uh, mededinging om, maar nu uh, zitten ze er wel bij. Uh, wat wel heel erg leuk is, is uh, de strijd daarachter. Uh, want uh, de strijd uh, daarachter is onder andere van... Uh, ja, uh, als we kijken naar uh, de situatie uh, op uh, de baan, dan zien we dat uh, bijvoorbeeld nu... Uh, ...dat Hulier uh, uh, uh, en Braams uh, nu uh, de wedstrijd in handen hebben. En uh, Van, van Gerneren liggen nu uh, tweede, Frank houdt uh, met Koks liggen, dus nu op uh, nummer 3. Dus Koks heeft het stuur al overgegeven aan uh, Christian Frankhout. Uh, als ik dan uh, kijk naar de, naar de twee uh, eerste, dat is dus nu tussen uh, Ricardo van der Ende en Gabriel J. Want je kan me ja, een hoop wijs maken, maar de twee die, die straks het stuur moeten overnemen, uh, bij Ricardo van der Ende is dat uh, straks Wim van Genderen. Uh, je zou bijna zeggen van, uh, doe maar Sandoren niet mee. Nee, want uh, die, hebben een, uh, die hebben een beetje straks Afgekregen gekregen voor een uh, akkerfitje wat ze hadden met de equipe Ernst de Groot en Ronald Morin. En laten dat nou net ook de titelkandidaten zijn van de Tourwagen Diesel Cup. Marcel Noorden uh, uh, had die in de wedstrijd op zondag de, tijdens de trof hij ook een, uh, ja, liep een beetje te kleunen met Ronald Morin. En dat zag de wedstrijdleiding in eerste instantie niet, tenminste de kleun die Maureen uitdeelde bij Noren, maar de tweede keer toen Noren dat bij Maureen deed wel. En dat kwam Marcel Noren op een straf te staan. Dus daarom rijdt Wim van Gendry in de plaats van Marcel Noren mee. Ricardo van der Ende kreeg ook een straf, want dat gebeurde weer in de wedstrijd van zaterdag tijdens de trofie. Toen mocht... Uh, Ricardo van der Ende een, uh, een straf incurseren van 10 uh, uh, plaatsen tijdens de training. Dus dan uh, kan je bijvoorbeeld al snelste trainen, maar dan kom je, ga je vertrekken als elfde. Dus dat uh, is ook een straf die je ingelost hebt. En wat hebben die andere twee dan uh, gekregen? Eigenlijk helemaal niks. Terwijl die onder andere ook een beetje de aanleiding van het uh, hele verhaal was. Maar goed, uh, de situatie uh, bij Ullier en, uh, en Braams, Lissette Braams, is dan dat uh, ja, straks uh, zij, dus Lissette Braams, het stuur van Gabi Ullier gaat overnemen. Nou, als ze dat uh, ook uh, doet uh, met het uh, zing bij het afscheid van Ton en Tres P, dan uh, maak ik me daar niet zo gek veel zorgen over. Maar goed, uh, dat moeten we dan nog maar zien hoe dat uh, verder afloopt. In ieder geval is het dus nu dat Gabi Ullier op kop rijdt. Daarachter vinden we meteen dus uh, Ricardo van de NN. En op de derde plaats rijdt dus nu Christian Frankhout, we kennen hem natuurlijk uit de Dutch GT4. Die wedstrijd die, uh, zullen we niet meer uh, meenemen tot uh, aan het eind uh, van deze uitzending. Want uh, de wedstrijd eindigt na vijven. Kunnen we wel nog even zeggen wat uh, de zandvoorters doen. Uh, Ronald van Laar rijdt uh, samen met uh, Michel Blekenmallen rond. En die uh, liggen nu op uh, plek nummer. En dan moet ik even goed uh, kijken. Die zie ik uh, nu nog niet één keer die uh, staan. Maar ze stonden net uh, ergens bij de eerste team. Ik uh, nee, kan het niet uh, enkel wie vinden. Maar... Nee, uh, ze reden dit uh, rond en uh, nee, ik kan ze nu even niet, uh, ja, op uh, plek uh, 12 rijden ze. En uh, Ron Zwart en Marcel van Leeuwen die rijden ook nog. En dan moet ik ook nog eventjes, wel, ik sta nu weer in het mediacentrum, dus dan moet ik mijn met stem weer een beetje aanpassen. Uh, uh, die zie ik ook niet 1, 2, 3 ergens uh, staan. Die hadden net een top 10 plek te pakken, maar die zijn er nu uitgekeld. Nee op plek 9. Dus op 9 vinden we dus Julio, Marcel van Ween en Ron Zwart. En de rijders uit de buurt, dat zijn dan Michel Blekemolen en Ronald van Laar, Ook uit Zandvoort, die rijden op plek 12. Dus dat is de situatie bij deze voerwagen. Dus het... Oké, okay, Jaap Koper, dankjewel voor het circuitpark Zalvoort. En graag tot een volgende keer. Dat was alweer weer het einde van dit programma, uh, Daan. Ja, ja, Ja, was je er nog? Ja, ik was er nog. Oké, okay, oké. Okay. Nou, volgende week dan uh, is het gewoon weer zoveel op zaterdag. Zo dadelijk entertainment voor jou. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Tot de volgende keer. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 Na zijn gesprek met formateur Rutte zei hij dat hij accepteert dat het nieuwe kabinet 650 miljoen euro op defensie wil bezuinigen, maar dat hij verdere bezuinigingen niet in het belang van de samenleving acht. Na Hille ontving Rutte Uri Roosenthal, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat hij gepast zal antwoorden als in het buitenland vragen worden gesteld over de samenwerking met de PVV. Op Curaçao hebben prins willem alexander en prinses Maxima... de allerlaatste statenvergadering van de Nederlandse Antillen bijgewoond. Vanaf morgen bestaan de Antillen niet meer... en gaan Curaçao en Sint-Maarten verder als aparte landen. Bonaire, Sint-Ausatius en Saba worden morgen bijzondere Nederlandse gemeenten. De reddingsgacht voor de 33 Chileense mijnwerkers... die al twee maanden diep onder de grond vastzitten, is klaar. De boor heeft vandaag de laatste 39 meter geboord. De mijnwerkers zitten op zo'n 700 meter diepte... Wordt nu bekeken of de wanden van de schacht nog zijn.